win met het NOS journaal. Sinds gisteren zijn er twee patiënten overleden die het coronavirus hadden. In totaal zijn nu 12 mensen gestorven aan de ziekte. Afgelopen dag zijn er ook nog eens 155 mensen positief getest op het coronavirus en daarmee komt dat aantal op 959. Vandaag zijn er minder nieuwe positieve testen dan gisteren. En dat komt doordat het testbeleid is aangepast, zegt het RIVM. Sinds eergisteren worden mensen met milde klachten niet meer getest.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 die wel open is. De marktkooplieden noemen dat oneerlijk. En de Spaanse regering roept inwoners op om zoveel mogelijk binnen te blijven. Dat melden Spaanse media. Het land gaat niet compleet op slot. Mensen mogen nog wel naar hun werk, boodschappen doen of medicijnen kopen.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 En het weer, steeds meer stapelwolken met mogelijk een enkele spat regen. Morgen in het westen bewolkt, maar wel droog. En in het oosten is er meer ruimte voor de zon. Met 12 tot 15 graden wordt het vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Door een ongeluk op de A6 bij Almere Poort... staat er nu een file van zo'n 5 kilometer richting Lelystad... met zo'n 10 minuten oponthoud. Tot zo voor de verkeersinformatie.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 zal beginnen twee het uur van Zandvoort op zaterdag op zaterdag en de maandagmiddag de herhaling. Uiteraard weer heel lekker met deze plaat uit de jaren 80 van Alexander O'Neill. Nou ja, iedereen kent hem waarschijnlijk wel van nummers als Critter Size en heeft nog veel meer mooie platen gemaakt. En ook dit was een van zijn grote rits, Jorde de Single Fake. 8 over 3, inderdaad welkom terug, u 2 met daarin de volgende onderwerpen. Zoals u van ons gewend bent, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En zoals gezegd, die begint op 1 april. En dat is geen grapje. Uh, verder staan we uitgebreid stil bij het interview... wat onze burgemeester vanmorgen had bij onze collega's van Goedemorgen Zandvoort. Uiteraard alles in het teken van de virus en wat het voor Zandvoort kan betekenen. Daarnaast heeft de burgemeester ook een open brief geschreven aan de inwoners van Zandvoort. Die kunt u teruglezen op de website van de Zandvoortse Courant. Uh, verder hebben we natuurlijk ook nog uh, anders, ander nieuws. Uh, we kijken nog even terug naar uh, de voorbereidingen op de, op de prachtige tentoonstelling die ook uitgesteld wordt. Maar ja, wat is twee weken? Hè? Stel dat 1 april dat het dan allemaal weer over... En dan kan die mooie, hele mooie, mooie tentoonstelling in het Museum alsnog doorgaan. Daar staan we ook even bij stil. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel, albert En het kijken doe je via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee in onze mooie studio aan de Tolweg 10A... en daar blijven we trots op, op die mooie studio. En wil je een keer binnenkomen, lopen om radio te kijken... dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. Loop gewoon even binnen en... Uh... Je krijgt een lekker bak koffie en kan genieten van het Salvoortse geluid... wat er live vanaf de Tolweg 10a gemaakt wordt. Over twee platen het interview met burgemeester David Molenburg. En een van die twee platen is deze van Earth, Wind and Fire. Zaterdag en maandagmiddagplaats op het geluid van Zandvoort. Je hoort de single Fantasy. We ritme van Zandvoort ook op TV. tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. 45. En we zitten niet alleen op de radio, maar uiteraard uh, ook op uh, televisie. Kanaal 40 via het uh, digitale kanaal van uh, Ziggo. Zo dus het uh, interview met uh, David Bohlenburg, Molenburg, de burgemeester uh, van Zandvoort. Maar die is deze van Elton John. What am I gonna do to make you love me? What am I gonna do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And to wait to find that you're not there What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? I'm sorry Seems to be the hardest work. De zaterdag en de maandag. Je Elton John en Sorry Seems to be the Hardest Words. 16 over 3. Nou, we hebben het al een paar keer uh, aangekondigd. Vanmorgen was hij uh, te gast bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Onze burgemeester David Molenburg. Ja, en daarnaast heeft hij een uh, open brief geschreven uh, aan alle inwoners van Zandvoort. Die kunt u teruglezen op de website van de Zandvoortse Courant. Uh, ja, het interview vanmorgen om tien uur bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, onze collega Ben Zonneveld interviewt hem, hem daarover. Ja, klopt. En uh, hoe zijn we aan die, uh, dit interview gekomen? Nou, met dank aan Henk Keur, Hij verzorgt uh, altijd uh, de, uh, de interviews, de nieuwe interviews uit uh, Goedemorgen Zandvoort. En die kan je terugluisteren op de ZFM-app. Dus uh, gewoon even kijken onder uh, interviews uh, GMZ. En dan uh, kan je onder meer het interview horen met uh, onze burgemeester David Molenburg. We gaan hem nu uitzenden 15 minuten lang voor degene die hem uh, vanmorgen gemist hebben. Eén ding, even technisch. Af en toe kan het geluid heel even wegvallen. Maar het komt uh, uiteraard wel weer terug. En dan uh, kun je verder luisteren naar hetgene uh, wat burgemeester David Molenburg. Vanmorgen aan ons alle mededeelde. Een heftig weekje denk ik zomaar.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 Familie en een vierde heeft het niet, ja dan gaat men er wel van uit dat de kans groot is dat hij het ook heeft als hij ziekteverschijnselen vertoont. Dus er wordt wel getest, maar er wordt op een andere manier getest. Meer ter bescherming van de mensen die het nodig hebben. Heeft u veel contact met zorginstellingen in Zandvoort? We hebben natuurlijk wat, wat ambulante dingen, we hebben oudere zorgen. Ja. We hebben in, in, in ieder geval vanuit de GGD Kennemerland uh, heel veel contacten. Uh, Wij worden uh, ook als bestuur volledig geüpdate elke dag met alle uh, stand van zaken. Ook de ontwikkelingen in de regio. Um, en uiteraard hebben we langs de informele lijnen ook gewoon contact met zorgverleners. Um, ja, en probeer ik ook gewoon in mijn rol als, als burgervader uh, ja, o, o, ook echt contacten te zoeken. Ik heb donderdagavond ook meteen toen het... Uh, um,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 Wordt, het, nou, wordt, het, wordt u daarmee geïnformeerd dat bijvoorbeeld de Wurf niet doorgaat? Ja, ja. Nee, kijk, wat, wat natuurlijk zo is, is dat donderdag eh, heeft het kabinet aangekondigd dat evenementen eh, ja, met meer dan 100 bezoekers niet door eh, zouden moeten gaan.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 Uh, gisteren werd er ook door een, een strandondernemer uit Zandvoort uh, een brief rondgestuurd naar zijn vaste klanten waarbij hij inderdaad zegt uh, ik zet mijn tafel zo ver uit elkaar maximaal 50 couverts verdeeld over twee, uh, twee stukken van zijn tent Voorzie, voorziet u daar uh, meer problemen mee? Uh, als ik in het dorp kijk naar uh, kleinere cafés, kleinere restaurants uh, zouden zij ook die maatregelen moeten gaan publiceren?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 Wat dat betreft, maar goed, dat ik moet het echt doen mm -hmm. met de informatie die, die mij wordt aangereikt. En dat is ook de informatie, Dus gisteravond ook een heel informatief programma op de televisie met alle vragen over corona. En mm -hmm. ja, ze hebben niet voor niets gezegd van laten we nou hè, een soort, soort stilstand met elkaar bewerkstelligen op deze manier. In de hoop dat dat virus zich veel minder langzaam gaat verspreiden. Kijk, het zal zich nog wel blijven verspreiden, maar het gaat met name ook om de vraag euh, in, met welke snelheid en met welke hoeveelheden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 ik heb uh, donderdagavond ook meteen contact gehad met uh, de heer Rechterschot, dat is de directeur van de welzijnsinstelling Pluspunt, die heel veel doet voor ouderen uh, en mensen die uh, nou ja, uh, uh, heel behoevend zijn. Uh, en zij hebben ook een streep gehaald door een groot aantal activiteiten. Uh, ook bijvoorbeeld de Belbus rijdt niet meer. Nou, dat, betekent, dat betekent echt wat voor mensen, want heel veel mensen hebben uh, ja, één, één keer of twee keer per week een uitje en dat is dan via Pluspunt. Dus ik wil ook echt ja, een oproep doen om uh, daar... Ja, nou ja, dat was uh, inderdaad het uh, eerste gedeelte van het uh, interview. Vanmorgen dus bij onze collega's van uh, Goedemorgen, Morgen Fort. Zometeen verderop in deze uitzending nog deel 2 van ditzelfde interview met David I Molenburg. Even een lekkere pauzemuziekje, over John. Ja, nou. Ja, hè? Gauw houden. She and I want you to want me. We zijn uh, in, uh, inderdaad het interview van uh, de burgemeester uh, David Molenburg van uh, vanmorgen. En uh, ja, ze hadden even een uh, pauze. Wij hadden ook even een pauze. En uh, ja, je zei het aan het begin van de uitzending al. Het was gekkenhuis in de, in de supermarkt, hè? Vooral ja, het balletpapier heel snel uitgekocht. Nou ja, wat ik je zei. Ik bedoel, uh, die, die, aan, de, de, de toevoer, de burgemeester zegt het ook. Er wordt gewoon. Uh, toevoeren wordt gedaan, wordt weer aangevuld. Er is dus de maximum capaciteit of wat er in de supermarkt kan staan. En dat Nederlanders zich zo laten kennen. Uh, ik bedoel, ik schaam een beetje dat ik Nederlander ben. Ja, zo is het. Nou, de burgemeester ja, vertelde er wat over. Uh, heeft u het ook gemerkt in de supermarkt hoe druk het was? Nou, ik heb. Uh...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 Nou ja, het, uh, u bent wel van de hak op de tak uh, ja. in dit interview, moet ik zeggen. Nee, dat, uh, uh, de, de, bij de afgelopen commissievergadering waren er wat problemen met te techniek. Er werd wel beeld uitgezonden, maar geen geluid. Um,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 En, blijf en dat was het uh, interview van uh, vanmorgen Albert-Jan met uh, burgemeester David Molenburg. Nou, we hebben het over het uh, coronavirus. Ja, ook wij uh, komen daar, uh, ontkomen daar niet uh, aan in uh, Zandvoort. Want op de site van de RIVM uh, wordt gemeld dat in uh, Zandvoort ook een uh, eerste coronapatiënt is geregistreerd. Dat is uh, de update van uh, twee uur vanmiddag. Dus ook in Zandvoort... Helaas iemand met coronavirus. Mochten we daar meer informatie over hebben... dan houden we je uiteraard op de hoogte hier bij de Zandvoortse Radio. En je hoorde de, de single van Mr. Mister en the Broken Wings. Ja, helaas, we zeiden het net al, ook in uh, Zandvoort. Dus een uh, persoon met het coronavirus. Dat was in ieder geval uh, de update zoals wij die ontvangen hebben van het RIVM. Omtrent uh, inderdaad de coronagevallen die geregistreerd staan hier in uh, Nederland, Albert-Jan. Klopt. Ja, we, we blijven er uh, toch een beetje mee bezig uh, met die virus. En zeker het komt nu wel echt dichtbij uh, met een, een patiënt in Zandvoort. Wat ook uh, heel sneu is, maar ik hoop uh, voor het museum dat het gauw 1 april wordt. En dat uh, dan het museum open mag gaan. Want het was natuurlijk een grote domper. Uh, want dan uh, ben je maandag, ma maanden uh, bezig met het vormgeven van een prachtige tentoonstelling over de Formule 1 in Zandvoort. En staat alles klaar voor, stond alles klaar voor de grote openingen van uh, gisteren. En uh, dan komt dat bewuste bericht... Het museum moest dicht. Het overkwam Jelie van het Zandvoortsmuseum afgelopen donderdag. En uh, NH haar nieuws was die donderdagmiddag uh, uitgenodigd... om te komen filmen bij de laatste opbouwwerkzaamheden... voor de tento tentoonstelling over de Formule 1 in Zandvoort. En de sfeer uh, was toen nog helemaal prima. De Heemsteedse fotograaf Aad van Koningshoven... heeft zijn historische foto's aan de wand hangen... en zal uh, uh, ze zo over een prachtig uh, werk vertellen... En toen kwam het bericht dat het allemaal niet doorging. Maar willen, willen u dat positieve interview met Aad van Koningshoven niet onthouden? Maar, maar, en dan maar hopen dat het gauw 1 april is, want het is een prachtige expositie geworden. De foto dat er hier een winkelhaak is overal zit, dat, dat typeert eigenlijk, dat illustreert eigenlijk de tijd dat van alles nog kon. Ja. Tegenwoordig is dat ondenkbaar. Een ontzettend teleurgestelde Jackie Stewart op het circuit van Zandvoort. Het is een foto gemaakt door fotograaf Aad van Koningshoven uit Heemstede. Hij fotografeerde sinds de jaren 60 alles rond de Formule 1 races in Zandvoort. Van winnende coureurs tot hun vrouwen die het misschien allemaal wat minder spannend vonden. En zijn foto's maken nu onderdeel uit van de grote Formule 1 tentoonstelling in het Zandvoorts museum. Het is heel spannend dus dat Formule 1 en, dat, en die, die tijd dat wisten we toen nog niet was... best gevaarlijk ook voor de coureurs. Want... Ja, helaas ontvielen ons er zeg maar vijf per jaar ongeveer. Het was vroeger niet alleen allemaal gevaarlijker voor de coureurs, maar ook voor de fotografen. Die stond op de kerbstones in de Tarzanbocht. Ja, stond aan de bocht echt? aan de bocht. In, in, in 67 was het zelfs, nee in 69 was hetzelfde. het zelfs, toen regende het. Of 73 geloof ik. Ja. En dan stonden met een 20 fotografen op het randje, moest je naar voren buigen om een foto te maken. En dan zoefden ze langs? Ja. Dat is hartstikke gevaarlijk, toch? Nou, maar goed, maar je wist van die auto's wat ze gingen doen. Vanaf het eerste moment dat ik hoorde Formule 1 komt naar Zandvoort, zijn we aan het werk gegaan. Dus maanden voorbereiding, ook in je hoofd. En dan je netwerk inschakelen. En het is zo moeilijk een keuze te maken, want er is zoveel aangeschiedenis. Hoe belangrijk is Aat's werk voor jullie tentoonstelling? Aat heeft gewoon een, een soort eerbetoon. En ik vind ook de oldschool uh, fotografie... Vind ik fantastisch. Alles was eyebar, zeg maar. Ja. Je kon die, die coureurs gewoon iets vragen. Of... Ja. En, en, en ze keken helemaal niet gek op als je, als je rond je auto heen kroop en zo. Wat is jouw persoonlijke favoriet van Aard? Nicky Lauda daar, met die witte kap voor zijn ogen. En ja, waarom? Ja, het is voor mij ook de belichaming van, van de Formule 1. Buiten alle anderen. Maar Nicky Lauda is toch wel degene die het meeste aanspreekt. En mijn vrouw zei laatst nog een paar jaar terug op zolder van gooi die rommel toch een keertje weg, joh. <laughs> ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Nee, anders had je ook geen tentoonstelling. Nee, ook dat niet. En, en nu, nu ik het zat te scannen, dus, dan denk ik, Rick, oh, wat, wat grappig dat ik die gemaakt heb eigenlijk. Dat is wel heel erg leuk. Ja, en dat was uh, afgelopen donderdag in het Zandvoorts uh, Museum. En toen uh, zag alles er nog uh, oké okay uit en dan zou de tentoonstelling uh, afgelopen vrijdag geopend zijn helaas uh, vanwege het uh, coronavirus. Wel begrijpelijk dus de opening uitgesteld tot in ieder geval 1 april. En Aard vertelde vol enthousiasme over uh, zijn bijdrage bij het uh, museum. En uiteraard ook uh, Hilly Jansen uh, die uh, zegt van ja die uh, Nicky uh, Lauda dat vind ik wel... Uh, het, het mooiste om, uh, om hier te zien uh, in het uh, museum. Nou, wij gaan het ook zien op 1 april, als alles in ieder geval een beetje mee zit uh, hier in Zandvoort. Uh, en we houden je op de hoogte, maar we blijven niet doorgaan over de corona ook hoor. Nee, we hebben ook gewoon uh, lekkere muziek. Ik ga zometeen nog een heel lekker derde uur in van Zandvoort op zaterdag. Deze zaterdag geen maandagmiddag bij het geluid van Zandvoort. van de Zandvoorts Radio. Maak je vrolijk. We doen het 24 uur per dag. Onder meer 406.9 FM. De kabel 104.5 via www.zfmsandvoort.nl of de ZFM Zandvoort app die je gratis kan downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Ja, en deze klassieker die vond ik weer. Nou een hele tijd geleden hoor. En ik vond het ook geweldig. GM Silk is dit. Let the music take them from. go. Oh, it's no doubt The feeling's inside Well it's time to put your Release the tension. Come check your body. Come with me, share the stream Let the music take you to extremes. Ja, in deze van GM Silk kwam ik van de week tegen toen ik aan het speuren was naar nieuwe muziek eigenlijk. En het best, best wel leuk om weer eens een echte gouden oude te draaien op de zaterdag en maandagmiddag... bij het geluid van Salford, ZFM. En toen kwam ik uit inderdaad op deze GM Silk. Wat vond ik deze plaat in de jaren 80 goed? Terug naar 1989, het begin van de house-periode. Weet je wel, house music, dat kwam toen enorm opzetten. En eigenlijk begon het met deze Amerikaanse zanger GM Silk. en Letter Music, Take Control was daar een voorbeeld van. En wat ik eigenlijk... Je gaat geen corona kleden. Nee, nee, nee. Denk... Nee, wat... daar wat, nou, flauw. Goed. Wat, wat, ik ben het nou even kwijt. Oh ja, wat ik mis is de evenementenagenda. Die ja. moeten we nog doen. De alle actu de actualiteiten uh, alsnog even uh, de uh, evenementenagenda. En uh, we slaan dus inderdaad gewoon maart over en we beginnen met april. Dus alles een beetje onder voorbehoud. Houdt u de, de kranten en de, de radio en de, de tv in de gaten... voor eventuele verdere ontwikkelingen. Goed, allereerst op zondag 5 april staat gepland... de derde editie van de Big Walk plaats op het strand van Zandvoort. Het is een unieke hondenwandeling ten gunste van hulp Hulphond Nederland... Inmiddels is de Big Walk uitgegroeid tot de grootste hondenwandeling van Nederland. Vorig jaar waren ruim 300 honden en 600 wandelaars aanwezig... voor de afsluiting van het strandseizoen voor honden. Want vanaf begin april mogen de honden niet meer op het strand. Het evenement begint op 5 april om 12 uur en duurt tot 3 uur. Onder andere Anita Witsier, ambassadeur van Hulphond Nederland... zal meelopen met de Big Walk. Inschrijven kan op www.thebigwalk.nl www.thebigwalk.nl dan staat er gepland in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland weer uh, mooie excursies georganiseerd naar het dynamische duingebied ten noorden van restaurant Parnassia in Bloemendaal op Zee. De eerste was op 7 maart en op 13 april en op 25 april staan er ook nog twee gepland. Deze stevige duinwandelingen gaan door de natte en droge duinvalleien en langs de noordwest natuurkern. De duinwandelingen beginnen om 2 uur vanaf de parkeerplaats Parnassia en zullen ongeveer twee uur in beslag nemen. Wilt u reserveren? Kijk dan op www.np-zuidkermeland.nl wwwnp Dan hebben we ook nog op 10 april staat er gepland... de kinderdisco pluspunt in de Vlemingstraat van 7 tot 9 uur. Dan op van 17 tot en met 19 april Vintage het Zandvoort. Een nostalgisch Volkswagen evenement. En dat speelt zich allemaal af op Grasveld P. Zuid. Prachtig evenement. Vintage, het Zandvoort van 17 tot en met 19... voor de liefhebbers van nostalgische Volkswagens. Gaan we naar 23 april. Dan is het de sport in Stuif Expeditie Robinson. En het wordt georganiseerd door sportservice Zandvoort. En dat speelt uh, op het strand. De locatie wordt nog nader bepaald. Van 1 tot 3 uur staat die sport in Stuif gepland Expeditie Robinson. Nou en natuurlijk, ja, dan 3 mei de Dutch Grand Prix circuit Zandvoort. Maar hoe de stemming is, dat uh, hebt u al inmiddels al begrepen van diverse kanalen wellicht dat die uitgesteld gaat worden. Maar goed, we houden uh, een en ander uh, uh, nauwlettend in de gaten. En uh, wellicht dat uh, 1 april, hopelijk voor het museum, dat die dan open kan... en ook voor alle andere activiteiten. Maar voor hetzelfde geld wordt het nog iets langer. Maar ik hou 1 april aan voor wat betreft de activiteiten. Dankjewel, Albert-Jan. Dat was een uh, korte evenementagenda zo vlak uh, uh, voor het einde van de tweede uur... van Zandvoort op zaterdag. En Stevie Wonder is de laatste die we voor het vieren gaan draaien. Hier is hij met I Wish.